Purim. wanneer de mens in zichzelf, in zijn hart, de gewaarwording van het zwaartepunt ontvangt, dat wil zeggen dat hij er zich van bewust wordt, betekent dit dat hij overgaat tot de toestand sprekende in de toestand mens. In onze wereld zijn er de toestanden levenloos, plantaardig, dierlijk of sprekend zoals men bij dieren en gedachteloze mensen aantreft. En mens, want ook dieren hebben een soort taal, niet in woorden, maar wel communicatief, relevant voor hen. Doen en laten wanneer in het hart van de mens een zwart punt wordt geplaatst, begint hij begint een scherpe behoefte te voelen om de wortel de bron van zijn ontstaan te vinden. En houd die op met een tweevoetig rechtop lopend hoog ontwikkeld dier te zijn en wordt mens. En dat alleen vanwege het feit dat in hem een punt van een hogere wereld is gehuisvest. Juist het insluiten van het begin. Van de geestelijke wereld in de mens van, van onze wereld, zorgt ervoor dat een wijze van onze wereld al een wijze van de geestelijke wereld wordt. Zo'n wezen staat één klasse hoger dan alle andere wezen. Vanaf het moment van het verschijnen van het zwarte punt, begint de mens het geestelijke te ontwikkelen. Voorlopig nog onberedinerend, niet wetende van datgene wat er met hem gaat gebeuren. Hij begint iets te zoeken. Wat hoger is dan Hij zelf, iets wat niet aan onze wereld toebehoort. In feite zoekt hij de wortel van Zijn ontstaan. Wanneer echter de mens begrijpt wat de wortel van Zijn ontstaan is, komt hij tot de Schepper. Want de mens heeft geen andere alternatieve weg om zijn voorbestemming onder dwang of door zijn vrije wil ten uitvoer te brengen. De mens begint de zoektocht naar zichzelf, doch vindt de schepper, omdat de mens voortkomt uit de schepper. Het zwarte punt in het hart dat is het verlangen naar het Hogere dat zich binnen de cirkel bevindt van alle bestaande wensen in de mens met het daarbij horende, streven naar geld eerbetoon, veiligheid en macht. Dit punt is. Gewoonlijk verborgen voor de mens zelf. Het zich in de mens gehuisvesten punt laat de mens zien dat alle genietingen van onze wereld niet genoeg zijn om hem te verzadigen, omdat het punt zijn wortel boven heeft kan men hem alleen door, het door van boven te ontvangen verzadigen. En naarmate het zwarte punt zich meer en meer ontwikkelt, verandert de mens van een sprekende in een mens. Het zwarte punt kan zich alleen ontwikkelen op Voorwaarde, dat het hoogste licht in hem terechtkomt. Na de Zimtzum Alif, de eerste begrenzing, kan het licht niet in de egoïstische klie terechtkomen, in die het licht de klie binnenkomt, in weerwil van de Simtsum Alif. Dan zal de verbreking van de kli zich voordoen. Zo so iets gebeurde eens in de wereld geestelijke wereld Nekudim. In de volgende werelden bleek dat er in hen geen verbrokkeling van kiling kon plaatsvinden, maar wel de verbrokkeling van de ziel van Adam Arishon, de eerste mens. Daarna kon het licht in geen van de egoïstische Gilim binnenkomen. Daaruit bleek dus dat wij als het ware zijn afgesneden van de mogelijkheid om onze kilim, vaten, ziel, te corrigeren. Daarom is ons de Torah gegeven, waarin zich het licht bevindt, welke ons dient binnen te komen, en ons dermate te corrigeren, dat wij terstond de eeuwigheid gaan gewaar worden, de objectieve, ware wijsheid van begrip en gevoel. Hoe gebeurt dat? Tijdens het bestuderen van verrichtingen, welke zich in de geestelijke werelden voordoen, hoewel de mens zelf zij nog niet verricht en zich nog niet in deze wereld bevindt, worden, wordt hij beïnvloed door het zich rondom hem bevindende omringende licht, dat wil zeggen het oormakief, welk hem van buitenaf begint te beschijnen, overeenkomstig de bestudeerde stof. Echter het schijnen van dit licht, Oormakief, het omringende licht, is afhankelijk van de intenties van de mens tijdens het leer. Indien het doel van het leren is de zuivering van de kilim en hun correctie, dan zal het oormakief de mens van buitenaf gaan, beschijnen. Indien echter hij een ander doel nastreeft of doelloos leert, zal het omringende licht ophouden hem te beïnvloeden. Uit het punt in het hart dient een spira te verschijnen, een embryo, spirituele geestelijke embryo, ubar, in het Vervolgens ontwikkelt zich uit de Ubar een toestand, die de kleine geestelijke toestand, uh, dat, dat is katnoed, wordt genoemd, wanneer na alle ontvangen wensen en mogelijkheden alleen de wens om weg te geven over. Zo'n toestand is onvolwaardig. Indien de mens niets wenst, dan kan die niets ontvangen en heeft die ook niets om weg te geven. De mens dient het scheppingsdoel ten uitvoer te brengen, een genieting ontvangen, doch te ontvangen Omwille van de Schepper, opdat de mogelijkheden voor hem ontvangen, voor het ontvangen onbeperkt zouden worden. Om dat te bereiken, dient zich een vermenging van egoïstische en altruïstische wensen voor te doen. Dat is een wisselwerking tussen hen, de kilim de hashpa'a, de geefende kilim, met de kilim de kabala. de ontvangende kilim. Zo'n toestand heet grote geestelijke toestand, gadlut. In de Megillat Esther wordt een proces beschrijven van de wisselwerking tussen Kilim de Hashpa'a en Kilim de Kabbalah. Aanvankelijk werd er een aanslag op de koning voorbereid. Met het begrip koning wordt daar altijd de schepper bedoeld. Mordegai, dat is de toestand Gatnoet van de mens. Waarin alleen de kilim de hashpa'a zijn gecorrigeerd, oftewel Galgalta Weinaim, Keter en Hochma, kwam ter oren dat er een poging tot een aanslag op de koning werd voorbereid en gaf het aan zijn dochter, Koningin. Ester door. De samenzwering werd verredeld en de samenzwerders vernietigd. Er is over geestelijke verrichtingen gesproken, die wij apart zullen bespreken. Men zou kunnen denken dat Nadat Mordechai deed alles om de koning te helpen, nadat hij zijn trouw had bewezen en wenste niets voor terug te nemen, Kilim de, de Hashpaa wensen immers niets, diende de koning Mordechai te verhogen. Maar in plaats daarvan verhoogde koning Haman, de Hater, antisemiet, defiant van Mordechai, de drager van Kilim de Hashba. Haman belichamt Achab, dat is Kilim de Kabala. Egoïstische wensen, waarin na hun aansluiting tot de kilim, de hashpa'a, en hun volledige correctie, men licht dus van de schepper omwille van het geven kan ontvangen. Daarom verheft de koning juist Haman op dat moordegai. Deze egoïstische wensen kon op dat Mordegai deze egoïstische wensen kon ontvangen. En niet alleen maar geven. Dus omwille van, van die drager, van die kilim van het geven, om hem ook in staat te stellen, werken aan zichzelf en in staat te stellen, ook zijn egoïstische wensen te gebruiken, maar omwille van het geven. Voor hem wordt als het meest hoge feest geacht. Op die dag dient men zich dermate dronken te maken, dat men geen verschil ziet waar Mordegai en waar Haman is. In zulke toestand zullen de Kilim de Kabbalah en Kilim de Haspa, volledig met het licht hochma dat, dat wil zeggen wijn, gevuld worden. Het Purimfeest is is tegenovergesteld aan Yom Kippur. Wanneer wij in het geheel geen lichthoogma ontvangen, aangezien wij daarop simtsum maken, begrenzing maken, welke simtsum in onze wereld door het vasten wordt weergegeven. En Purim, dat is Gmartiko, de uiteindelijke correctie, het volledige ontvangen van licht in alle waar waartussen geen verschil meer is. Onze wereld bevindt zich onder het, onder het bestuur van de wereld at zero. Alles wat hoger dan hem is, behoort niet tot ons. Alle correctie in de wereldne kodim vindt plaats onder het bestuur van de wereldacielut, welke uit vijf partsufim bestaat. De voornaamste partsof van de wereldacielut dat, dat is Arich pin. Is volledig met het licht Hochma gevuld, eveneens als de Parsuf-Keter in de wereld Adam-Kadmon. De Arihanpin geeft aan de lagere Parsufim licht bij kleine porties door, welke porties druppels heten, om hen niet te schaden. Deze druppels scheiden zich af en vloeien weg, volgens een bepaald systeem van lichtreductie, welke sarot, haren, heet. De parzoof, uh, sarot, is een uitwendige parzoof, die de arihantin omringt in hem. Zijn er haren, zo'n kapilaartjes, net als haren, vergelijkbaar met haren van het hoofd en haren van de baard. De eerste bevinden zich boven het scherm, boven de anti egoïstische massag, heet het. En juist... Via de haren van de baard, daalt het licht naar beneden af. In de partof Abba weima in de partof Zeiran Pin, welke Kadosh Hu heet. De Heilige gezegend is Hij. En in de partof Malchut, die ook schina heet, de Godelijke aanwezigheid. En van haar daalt het licht verder in de zielen, welke zich in de werelden, geestelijk in de werelden, bria, jitsira, siya, oftewel bia, bevinden. Waarom? Waarom begrepen leerlingen, terwijl zij de Kabbalah bestuderen, zeer lang niet wat zij leren en kunnen niet onthouden. Alsof, alsof alles van het geheugen met opzet weggeveegd wordt. Het gaat erom dat door onze wereld te bestuderen, kunnen wij ons van datgene wat wij bestuderen, op een, op een of andere manier een voorstelling maken, optekenen en uitbeelden. Maar wanneer de mens de geestelijke wetenschap bestudeert, helpt daar de methode van gelijkvormigheid en analogie niet, daar in onze wereld er niets is, van die aarde om daarmee de geestelijke objecten te vergelijken. Voor degene, voor degene die de Kabbalah bestudeert, bestaat geen model van datgene wat hij bestudeert. En zolang bij een mens niet een model van datgene wat hij leert, Verscheint. Al was het maar een kleintje, zelfs in de vorm van een punt, tot die tijd lijkt het hem dat hij steeds minder en minder de stof begrijpt, dat hij niet vooruit gaat, doch ergens instort. En dat kan lang duren. Het is een op een hopingsperiode, die zeer veel lijkt op het ontstaan van het leven, het zich verdelen en vermenigvuldigen van cellen. En zolang zij klein in getal zijn, zijn zij niet zichtbaar. Maar zolang een embryo, van de geestelijke klien in de mens verschijnt, begint die alles te begrijpen en te onthouden. De mens begint te gewaarworden worden hoe dat werkt, hoe elke seconde de leerstof als het ware gaat schijnen, waardoor alles er omheen, verlicht wordt, dat is, er vindt een, een verdere beweging plaats. En indien hij, besef, hij beseft dat alles wat, men hem, wat met hem gebeurt, van de schepper gaat van een of een andere hogere kracht, hoewel door hem niet helder gewaar wordt, dan heeft hij een eenduidige innerlijke voorstelling ervan. En slechts door zijn wilskracht, welke gepaard gaat gepaard gaat met de intentie om de schepper te onthullen, begint hij hem te gewaarworden, waardoor zijn gezicht wordt geopenbaar. En het doel van de Schepper is om de mens tot een toestand van volmaaktheid te brengen. Dat is, tot een volledige samenvloeiing met de Schepper. Tot een toestand van de oneindige liefde als gevolg van het bevatten van de absolute goedheid, liefde van de schepper tot hem. Er zijn zulke toestanden, wanneer de mens schijnt, dat hij de geestelijke wereld gewaar wordt, en gelooft zelfs zijn raaf niet, zijn raaf niet, zijn leraar niet, die dat niet onderschrijft. Zo reëel, lijken hem zijn gewaarwordingen. Maar er komt een moment, wanneer aan de mens het, het ware zien van de wereld onthuld wordt, niet rondom hem, maar in hem. De mens ziet dan dat alles in de wereld, dat is de schepper, de verrichtingen van de schepper, dat alles wat hem omringt, dat zijn verschillende, vormen van invloed van de schepper op de mens. Hij realiseert zich duidelijk die geestelijke trap waarop hij zich bevindt en beseft hem. En dat vindt daarom plaats, omdat het licht begint binnen te komen in het door de mens voorbereide klik. De mens ontvangt de ziel. Welke ziel leert hem vervolgens zich geestelijk voort te bewegen? De kennis wordt dan samen met beelden ingevoerd. Hij heeft dan geen boek meer nodig. De Torah is zijn gids. De mens weet, er, weet en ziet eenduidig. Wat te doen en hoe? En pas dan begint hij te begrijpen. Dat hij zich in een volledige leegte bevindt. Voor anderen is dat voorlopig verborgen. In de toestand van het dubbele verbergen van de Schepper, denkt de mens niet eens aan het bestaan van de Schepper. In het enkelvoudige verbergen, in het enkelvoudige verbergen, begrijpt de mens, besef, beseft dat alles van de Schepper uitgaat, doch gewaar wordt hij hem. De schepper nog niet. Maar het is al het begin van de onthulling. De toestand van een gedeeltelijke onthulling van de schepper kan plaatsvinden als gevolg van een of andere ernstige belevenis een mentale crisis, stressen en leid aangezien het leed in het hart roept als het ware onbewust de schepper aan. Maar omdat de mens zijn klieg door middel van het leren met juiste intenties nog niet gereed maakte, is er geen plaats waar hij, waar hij een zulk geschenk van de schepper kan ontvangen en de toestand van een gedeeltelijke onthulling van de schepper geleidelijk verdwijnt. De mens daalt al niet meer uit de geestelijke wereld terug in de gewaarwordingen van alleen onze wereld, aangezien in het geestelijke kan men alleen maar omhoog Komen. Indien een in zulke afdaling wel plaatsvindt, dan is het beheersbaar. Indien men elke willekeurige wetenschap van onze wereld via haar geestelijke voortel bestudeert, heet een zulke bestudering kabbalistisch. De ware Kabbalah bestudiert niet wat met de mens in de toekomst in onze wereld zal geschieden. Daar zij zich baseert op het uitgaan van de mens in de toekomst vanuit onze wereld in de geestelijk. Maar alles wat nu verricht wordt, Onder, de, onder het mom van de Kabbala. Astrologie, trascendente praktijken. kwak, zelver, zelverij, waarzeggerij, wordt alleen gedaan om mensen aan te trekken door zich tussen aanhalingstekens kabbalisten te noemen. De Kabbala dat is de methode om zichzelf en de wereld te corrigeren en niet louter een wetenschap in ons gebruikelijk begrijpen. De mens die zich met de Kabbala voor eigen correctie bezighoudt, wordt niet door een of andere astrologische of andere voorspellingen beïnvloed. Zij baseren zich allemaal op psychologische en psychische trekken van een concrete mens, maar dat heeft geen betrekking op het feit of zijn kli wel of niet gecorrigeerd is. De eerlijke, bovenzinnelijke voorspellers zien in dat zij in het geheel niets kunnen zeggen over een kabbalist, behalve het feit dat zij nog hem, nog zijn toekomst zien. Zij zien wel dat hij onmetelijk ver van hen verwijderd is, dat men hem niet door hun inspanningen berekenen kan. Kisei Haman, mantelzakken van Haman. Over het feit dat het gebruikelijk is om op het feest Purim. Kisei Haman, mantelzaken van Haman, zo'n biscuitjes, van een bepaalde vorm te eten. Zei Baal is Grote kabbalist Baal Ik citeer Daarvoor eten we Kisei Haman. Opdat wij ons zouden herinneren dat Haman ons niet meer gaf dan mantelzakken die kelin, lege vaten, worden genoemd. En ons helemaal niet op Pnimiot, op het inwendige, trakteerde, op de, op de innerlijke vulling. De verklaring luidt, alleen de kilim van Haman kunnen ontvangen. En niet de lichten, welke Pneumyut heten, omdat het grootste deel van de Kli Kabbalah, vat van ontvangst, de wensen om te ontvangen, in het bezit is van Haman, en wij dienen met name, met name zijn Kli, Kabbalah, van hem weg te pakken. Het is echter onmogelijk om het licht aan te trekken, ten behoeve van Kilim de Haman, maar wel ten behoeve van Kilim de Mordechai, welke zijn de Kilim de Haspaa de wensen om weg te geven omdat de kliede Kabbalah een beperking heeft. Hetgeen uiteengezet wordt in het geschreven, in het boek van Esther, Megillat Esther, hoofdstuk 6, deel 6. En Haman zeide in zijn hart, aan wie zou de koning, eer willen bewijzen aan wie anders dan aan mij. En dat is de echte wens om te ontvangen. En daarom verzocht hij om het koningsgewaad, waarin de koning zich gewoonlijk hulde. Alsmede om het paard waarop de koning reed en dergelijk. Maar om de waarheid te zeggen, de kilimde Haman zijn geen kilimde Kabbalah, aangezien zij niets kunnen ontvangen vanwege de beperking. Helaas heeft Haman alleen de wens en het gebrek, dat wil zeggen, hij weet. Wat de koning. Uh, We hebben van de koning te eisen, en daarom is er geschreven in de begelat Esther, hoofdstuk 6, deel 10, neemt terstond stond het gewaad en het paard, en doe datgene wat jij zeide aan mordechai de Hebreer, En dat wil zeggen, dat de lichten van Haman zich in de vaten van Mordechai bevinden. Dat is, in de Kirim de Hashpa'ah. Dit vinden wij ook terug bij het feest van Purim. De hele bedoeling van Purim is dat Joden die qua hun aard tot de altruïstische kant van de mens behoren, dat wil zeggen tot de kilim van geven, ook voor hen is het niet genoeg om als Moordechai te zijn, om alleen maar met hun kilim van geven de schepper te dienen, om tot verlossing te komen. Zij moeten ook werken aan zichzelf, om de kilim van Haman, en dat zijn de kilim van ontvangst, en daar is niets verkeerds aan. Over te nemen van Haman, maar niet te doen, niet zo doen als Haman. Dus niet als Haman proberen om egoïstisch de Kilim te vullen met het pure licht Chokma. Maar zij moeten van Haman die Kilim overnemen. En deze zullen op een kosere en deze vullen op een kosere manier. Dus met licht chassadim, het licht van goedertierenheid, waarin een schijnsel chogma is. En daarmee zullen ook de Joden de absolute vrijheid en verlossing ontvangen, wat bij dit feest als zinnebeeld is gegeven. En zo ook in, uh, in de kracht van Jood, in elke mens die naar vlees uh, niet Jood is. Er is ook een voorschrift dat een jode tijdens dit feest zoveel mag drinken, dat hij geen verschil meer ziet tussen Mordegai en Haman. Dus dat hij geen verschil meer ziet tussen de kilim van het geven en kilim van ontvangst. Want hij gebruikt op dat moment beide. Dat betekent dat de Jood bij zichzelf de kilim van het geven, die aan hem eigen zijn, naar zijn aard, naar zijn eigen aard, de kilim van Haman gaat aansluiten. Echter, hij gebruikt hen dan op een kosere manier, omwille van het geven. Dat wil zeggen... Eerst geschikt maken om vervolgens daarin licht Chassadim te ontvangen met het schijnsel van Chogma. En alleen daardoor komt de Jood tot vervulling en tot de redding, zoals men dat ziet in het wonder van. Purim. En daarom staat er ook geschreven dat er bij de kmartikoen, bij de uiteindelijke correctie, geen verschil meer zijn tussen Haman en Mordechai, tussen Jood en niet-Jood. En het feest Purim is een zinnebeeld daarvan. En daarom is het ook het laatste feest, geestelijke feest, feest in het cyclus van het jaar. De jaarcyclus van correctie. Want beide zullen dan het licht van verlossing ontvangen. De Hebreer moet dan meer werken aan zijn kilim de Kabbalah. En daarvoor zijn zij onder andere ook verbannen en verstrooid onder de volkeren van de wereld. Om de Kilim de Kabbalah in zichzelf op te nemen. Want dan pas vervult de Joden zijn missie. En de niet-Joden die behoren tot de kilim de Kabbalah, kilim van ontvangst, de egoïstische kilim, die zullen dan kilim van geven bij zich ontwikkelen.